1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Gevolgen van de brand in Moerdijk bij chemiepak lijken mee te vallen. Franse regering neemt spionagezaak bij Renault hoog op. En inflatie op hoogste niveau in anderhalf jaar. Het regent, het is 3 graden in het noordoosten en 6 in Zeeland en Limburg. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Er zijn in het noorden een paar opklaringen. Daar een graadje vorst. In het zuiden blijft het boven nul en morgen weer zo'n bewolkte en regenachtige dag en het wordt aan 4 tot 8 graden. Geen doden, geen gewonden, wel veel roetdeeltjes in de lucht, maar toch weer geen gevaarlijke stoffen gemeten. Kortom, de brand in Moerdijk was gigantisch, maar de gevolgen lijken mee te vallen. Maar nog remmers. Meneer Jans, u bent arts en milieudeskundig eh, op dat gebied hè, en die ja. combinatie. Het lijkt toch een tegenstelling. Het is een chemisch bedrijf, een groot chemisch ja. bedrijf, een grote brand, explosies. Al die stoffen lopen door elkaar en toch geringe schade als het gaat om de luchtkwaliteit zoals het er nu naar uitziet.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 En het verwaait ook dus de concentraties worden dermate dat het ook niet meer gevaarlijk is? Ja, de, de verspreiding en de verdunning en met name de pluimstijging heeft ervoor gezorgd dat uh, met name op leefniveau uh, de concentraties uh, tot niveaus uh, uh, zijn ja, gevonden. Eigenlijk niet detecteerbaar. Een ander punt is natuurlijk dat bluswater. Want dat is ook best een dilemma voor de brandweer geweest. Hoe meer je gaat blussen, hoe meer water er zich vermengt met die, gif, ja, die chemische giftige stoffen. Ja. Dat zie je ook aan die sloten. Als je daar vanochtend bij staat, die hebben bijna alle kleuren van de regenboog. Ja, nee. Paars, bruin. Eh, het ziet ja, er niet ik, goed uit. Ik, ik denk dat het helemaal terecht is wat u zegt. Eh, het was een, een chemisch goedje. Wordt het gemaakt. een milieuramp daar in dat gebied? Nou, ik denk dat men de sloten heel snel heeft afgedampt. Dat ze ook niet op het oppervlaktewater hebben kunnen lozen. Het zakt niet de grond. In? Ja, kijk, daar zal natuurlijk toch wel nader onderzoek eh, moeten plaatsvinden. Van, er zit geen gedeelte, is er bovenop gekomen omdat die lichter zijn dan het water. Een gedeelte is ermee vermengd. En de stoffen zijn met name vluchtige stoffen die uit die eh, opslag nog vrij is komen. En die drijven op het water en die kunnen weer verdampen. Maar die hebben op dit moment geen risico opgeleverd voor de omgeving. Toch hoor ik ook mensen zeggen, Moerdijk is door het oog van de naald gekropen. Ja, ik weet niet ik, of ik dat nu zo, zo kan zeggen. Ik denk dat er gewoon adequaat is opgetreden bij een chemische brand. Want ik denk soms dat de impact van een hele grote asbestbrand... die we onlangs ook hebben gehad in Tilburg... misschien wel eens voor de omgeving veel groter is. Ja, het is natuurlijk afwachten wat op de lange termijn de gevolgen zijn... of mensen toch nog nee, klachten gaan krijgen. Nee, ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat meevalt. Ja, ik denk dat het uh, reuze mee zal vallen. Ik denk dat de meeste uh, klachten uh, die zich hebben voorgedaan... die zijn van geuroverlast, die zijn ook tot aan Gouda uh, gesignaleerd. Ik heb zelf mijn verwachting dat het nog wel eens mee kan vallen. Maar het zal... Vooral, hè, dan is het dioxines die een rol daarin spelen. En dan is het vooral de voedselketen. En ik denk dat de voedselketen adequaat is afgeschermd. Zij GGD-arts en milieudeskundige Jans tegen Mino Remmers. De gevolgen van die brand in Moerdijk zijn wel voelbaar bij omliggende bedrijven. Ja, Was u even eens kijken? Of, uh... Nee hoor, nee. nee. U gaat niet werken? Ik ga nu naar huis. Ja? Waarom? Ik heb een halve dag gewerkt. Ik ben weer klaar. Dus. En hoe was het? Nou ja, stil. Dus, uh... Er is dus niet veel te doen op uw bedrijf? Nee, nee nou niet. Ja. Dat... Dus, uh... Ruikt u iets? Ja, het ruikt wel anders dan normaal hier. Ja. Dus, het uh... is een beetje een zoetig geurtje, vind ik zelf. Ja, ik kan me ook niet de vinger op leggen, dus, uh... Maakt u zich dan zorgen dat u denkt... Nou nee, niet echt. Want ik denk niet dat ze ons hier hadden laten staan met z'n als er echt iets aan de hand was. Dus, uh... Maar het bedrijf, uh, dat werkt vandaag niet? Uh, nou ja, we werken wel, maar we kunnen niet echt uh, iets doen. Nee. Nou, fijne dag nog dan. Nou, dat is een van de werknemers die hier uh, rondlopen. De meesten gaan even naar het bedrijf. En dan gaan weer uh, weg, omdat er eigenlijk uh, weinig uh, te doen is. En hier rondom uh, de brand heeft zich eigenlijk een soort dorp gemanifesteerd, kun je zien. Alle camera's hebben een vaste positie ingenomen. Er is een uh, catering voor uh, de brandweer. Ik zie een paar brandweer in de weer, die hebben uh, een lekker band... En als je kijkt uh, naar de sloot, dan kan je merken dat dat een beetje viezig is. En dat ziet er een beetje, ja, een beetje gorig uit, een beetje paarsig zou ik bijna willen zeggen, bruinig. Het regent ondertussen steeds harder hier. Rook komt er nog steeds van de brand af. Waar werkt het precies? Bij AMS. En wat is dat? Uh, ja, we doen in Ferro allo uh, opslag en overslag ja, de overslag is weinig eh, vandaag met de vrachtwagens. Normaal gesproken komen er al een stuk of eh, 50 tot 100 vrachtuids laden. Maar ja, die kunnen er nu niet door. Dus dat, dat ligt op het moment even stil. Maar eh, verder hebben we wel gewoon ons eigen ding eh, kunnen doen. Ruikt u het ook een beetje? Want die komt ja. hier elke dag. Want ik ruik een beetje, ja, ik zou zeggen zoeteke geur, maar wat ruikt u? Ja, het is altijd wel een aparte geur hier. Eh. <laughs> en van de afvalterminal ook heb je ook wel eens eh, dat je wat ruikt. Maar ja... Regenachtig en rokerig moerdijk. Verslag van Theo Verbrugge. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland... zijn vannacht door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. In Drenthe botsten op de A28 bij Hooghalen vijf auto's op elkaar. En daarbij vielen geen gewonden. In Duitsland zijn de wegen ook glad. Aanvankelijk alleen in het noorden, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Waar op sommige wegen een ijslaag lag van 2 centimeter dik. Sommige scholen zijn vandaag dicht. En ook het openbaar vervoer rijdt in een aantal steden niet. En later trok de ijsel naar het zuiden van Duitsland. En daardoor is het nu glad in Beieren. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Meer dan de helft van alle wethouders is vorig jaar vertrokken. De meeste stapten op rond de collegeonderhandelingen... na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat belt het blad Binnenlands Bestuur. Nederland heeft bijna 1500 wethouders. Een derde daarvan werd vervangen door wethouders van andere partijen. En in ruim 200 gevallen werd een wethouder opgevolgd door een partijgenoot. En sinds de colleges zijn gevormd... zijn bijna 30 wethouders ook alweer opgestapt. Acht colleges kwamen in de maanden na de vorming in een crisis terecht... De Belgische onderhandelaar van de Lanotte gaat aan het eind van de middag naar koning Albert. Hij bespreekt dan de reacties op zijn nota met voorstellen over de toekomst van het land, die de impasse in de formatie moesten doorbreken. Gisteren was het buigen of barsten voor de politieke partijen. De twee grootste partijen in Vlaanderen, de nationalistische N-VA en de Christen-Democraten, die vinden de nota geen nieuwe basis voor nieuwe onderhandelen. Onderhandelingen vijf andere partijen gingen wel in hoofdlijnen akkoord met het stuk van van de Lanotte. De Belgische kranten schreven vanochtend dat de formatie na 207 dagen als mislukt moet worden beschouwd en dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. Een handelsoorlog, dat zegt de Franse minister van Industrie Bresson... over de spionagezaak bij Renault. Drie topmanagers van het Franse autobedrijf zijn geschorst... want ze zouden geheime informatie over elektrische auto's hebben doorgespeeld. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Grote woorden van de minister Frank. Is het echt zo ernstig? Ja, het is wel ernstig. Het gaat om drie managers inderdaad. Die, zo heeft Renault bekendgemaakt, alle drie op strategische plekken in het bedrijf zaten. En als we de uitgelekte berichten mogen geloven, zat één van die drie ook zelfs nog in de algehele directie van Renault. Officieel weten we dat niet, want officieel zijn geen namen genoemd. Nou, de beschuldiging is dus inderdaad dat er strategische informatie naar buiten is gelekt. En dat zou gaan om de elektrische auto's van Renault. En dat is een heel belangrijk onderwerp, want Renault heeft samen met Nissan aangekondigd. Zij werken samen dat zij de grootste leverancier van elektrische auto's de komende jaren willen worden. En er is al 4 miljard in geïnvesteerd in de ontwikkeling van die auto's. Dus als informatie daarover naar buiten wordt doorgespeeld, is dat natuurlijk cruciaal en kan dat tot grote verliezen leiden. Nou, Nissan was het dus niet, want die zijn van de plannen op de hoogte. Uh, maar is dat duidelijk naar wie die topmanagers dan wel gelekt hebben? Nee, er is nog niets over bekendgemaakt, maar er is wel het een en ander uitgelekt al. Als we bronnen binnen het bedrijf mogen geloven, is er informatie doorgespeeld aan concurrenten van Renault. Niet aan Nissan, want dat is de partner dus, maar aan directe concurrenten van Renault. En dat zou speciaal gaan over de accu's die in die auto zit en hoe de technologie daarvan in elkaar steekt. Want dat is natuurlijk het bedrijfsgeheim. daar concentreert de concurrentie zich op. Maar in welke mate, wanneer en hoe informatie is gelekt naar buiten of verkocht zelfs, dat weten we niet. Die accu's? is altijd lastig, hè? want ja, hoe maak je die hele duurzame accu's niet lang volhouden? Waarom wint nou de regering zich zo op over Renault? Is dat een staatsbedrijf? Hoe zit dat? Renault krijgt wel hulp van de overheid. En de belangen zijn natuurlijk heel groot in Frankrijk bij de auto-industrie. In Frankrijk wordt wel eens gezegd dat elk Frans gezin... wel iemand heeft die in de autosector werkt. Zo groot zijn de belangen ook. Dus er zijn gewoon grote belangen financieel... en qua werkgelegenheid op het spel van de overheid. Het is daarom ook dat minister Besson van Industrie heeft gezegd... dat bedrijven die overheidssteun krijgen... strengere regels opgelegd krijgen... om te zorgen voor de interne beveiliging in het bedrijf. Maar Renault zal nu eerst, dat is het belangrijkste... het interne onderzoek gaan afronden. Deze drie mensen. Maar dat onderzoek is nog steeds gaande. Spionage dus in de autowereld in Frankrijk. Frankenhout in Parijs. De inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in ruim anderhalf jaar. In december namen de prijzen met gemiddeld 1,9 toe. Een maand eerder was de inflatie nog 1,6 Vooral autobrandstof is duurder geworden, maar ook telefoneren en kleding. Over heel 2010 was de inflatie 1,3 En dat is dan een tiende procent hoger dan in 2009. Sinds vandaag kunnen mensen op één internetpagina zien wat ze hebben opgebouwd aan pensioen. Uit het register is jaren gewerkt, onder meer de Sociale Verzekeringsbank. U ziet op meerdere manieren wat u heeft opgebouwd uh, tot nu. Wat u op basis van dezelfde gegevens uh, zou krijgen als u met pensioen gaat. Ook wat uw nabestaanden zouden krijgen. En dat uh, presenteren we in totalen dan wel uitgesplitst per pensioenuitvoerder. Dus men heeft verschillende manieren om uh, te kijken wat men aan pensioen heeft. In 2006 besloot de Tweede Kamer dat er een uniform pensioenoverzicht moest komen. Veel mensen blijken geen idee te hebben van de hoogte van hun oude dagsvoorziening. En die website www.mijnpensioenoverzicht.nl die is al toegankelijk, maar vanmiddag wordt die officieel in gebruik genomen door minister Kamp. De Zuid-Koreaanse vliegtuigmaatschappij Asiana Airlines koopt zes Superjumbo's van Airbus. Het gaat om het type A380 dat in november in het nieuws kwam vanwege problemen in de Rolls-Royce motoren. Die vlogen in brand bij een toestel van Qantas kort na het opstijgen. Welke motoren die nieuwe Airbussen nou krijgen, dat is nog niet bekend. Asiana Airlines betaalt ongeveer anderhalf miljard euro voor die zes vliegtuigen. En tussen 2014 en 2017 moeten die vliegtuigen worden geleverd.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 Maar die zullen we niet het hele team voor laten rijden. Wij zullen denk ik naar de Tour de France gaan als vrij toe. Na een voetbal van de KNVB stelt een onderzoek in naar Feyenoorder Luc Castanjos kreeg gisteren kreeg de aanvaller in het duel tegen Sparta om de zilveren bal een directe rode kaart, want hij trapte na. En mocht Castanjos geschorst worden, dan mist hij de seizoenshervatting tegen Ajax. Het is 14 over 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De gevolgen van de grote brand bij Chemiepec-pak in Moerdijk lijken mee te vallen. De Franse regering neemt de spionagezaak bij Renault hoog op en spreekt over een handelsoorlog. En de inflatie in december is gestegen naar het hoogste niveau in anderhalf jaar. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het Republikeins Genootschap wil alle straten die naar Prins Bernhard zijn vernoemd een uh, andere naam geven, want zeggen ze Bernhard was te omstreden. In Berlijn zijn in de loop van de geschiedenis heel wat van die straten hernoemd, Hitler verdween daar helemaal uit het straatbeeld en gebeurt dat nou in Nederland straks ook en hoe werkt dat dan? Deel 4 van het radiodagboek van dieetgoeroe Dr. Frank. Het is voor hem best lastig als mensen tijdens hun eigenlijke spreekuur... meer willen weten over zijn status van BNR. Over het algemeen moeten we in 10 minuten tijd... bij een controlepatiënt het, uh, het consult af kunnen ronden. Dus ja, dan moet ik weten waar, wat is je hulpvraag, uh, wat is het probleem. Welk onderzoek hebben we nodig? Dus ja, dan kan je niet eindeloos uitlopen. Want ja, na tien minuten is de volgende weer aan de beurt. En na half twee is stand.nl. En daarin gaat het over de grote brand in Moerdijk. Meester Pieter van Vollenhoven gaat onderzoek doen naar de oorzaak. Intussen is er wel kritiek over de informatievoorziening. Want de site crisis.nl liep bijvoorbeeld binnen de kortste keren vast. En ook het speciale informatienummer was een tijdje niet te bereiken. Plus dat het alarm op sommige plaatsen wel afging... en op andere plaatsen dan weer niet. Of is het gezien de omstandigheden eigenlijk allemaal prima verlopen... Onze stelling: de overheid heeft burgers goed geïnformeerd over die brand in Moerdijk. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stam.nl en ook twitteren naar @stam.nl. Dit is Radio 1 lunch. Misschien woont u op het Prins Bernhardplein in Rotterdam... of aan de Bernhardkade in Leiden. Nou, dan duurt dat misschien niet meer zo heel lang. Althans, als het aan het Republikeins Genootschap ligt. Die club wil namelijk dat de naam van de prins uit het straatbeeld verdwijnt... omdat hij te omstreden zou zijn. Maar kan het zomaar een straat een andere naam geven? Een stad die flink wat omstreden figuren heeft gehuisvest... en dus ook heel wat ervaring heeft met het hernoemen van straten, is Berlijn... Historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Willem Melging. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u hebt zich daar ook in verdiept. Uh, eerst even naar die oproep hier, hè, uh, van dat Republikeins genootschap. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik begrijp wel dat zij uh, op deze manier uh, gratis publiciteit uh, proberen te genereren. Uh, wij doen daar allebei uh, nu ook aan mee. Maar. Uh, als je voor kleine boefjes, zoals uh, Bernard... want dat blijft hij uiteindelijk toch wel, een klein boefje... je stratennaam wil, uh, wil veranderen... dan kun je eigenlijk uh, alle straatnamen in heel Nederland wel gaan veranderen. Want dat blijkt natuurlijk 10, 20 jaar na iemand zijn dood komt er altijd wel wat naar boven wat niet deugt. Nou, u maakt onderscheid zeg maar, tussen, tussen boefjes en een echt grote schurken. Ja, ja, bijvoorbeeld in Berlijn uh, had je de Lenin-allee... Uh, of de Stalin-allee niet te vergeten, maar de Lenin-allee bijvoorbeeld... ja, uh, die man heeft drie, vier miljoen mensen omgebracht. Dus dan kan ik me voorstellen dat je denkt, daar willen we vanaf. Hitler? Maar, ja, Hitler was zelf erg tegen uh, het benoemen van uh, straten naar hem. Dus er, er waren er niet zoveel. Maar die was er toch wel in Berlijn, de Adolf Hitlerstraat? Er was wel iets, maar daar wilde hij eigenlijk weer van af. En, uh, maar bijvoorbeeld Herman Geuring, zijn uh, assistent en uh, baas van de luchtmacht... die had bij leven dus al een straat langs zijn eigen kantoor. Ja. En ja, daar, die is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog toch wel ja. weer heel snel verdwenen. Want ik noemde dat al even in de inleiding. Berlijn heeft er natuurlijk heel veel mee te maken gehad. Um, en, en zijn ze ook straten echt meerdere keren van naam veranderd, hè? Ja, er zijn, er zijn voorbeelden waarvan ik weet, maar misschien is het nog vaker... vijf, zes keer uh, veranderd zijn de laatste de tachtig laatste jaar. Hey, uh, de, mijn, het mooiste voorbeeld vind ik de, de Strezemanstraat, Die is er nog steeds, vlakbij Potsdam Platz. Toeristen zullen daar vaak komen. Nou, die heette voor, in de oorlog heette die de herman straat Daarvoor heette die ook... Uh, had hij ook een politieke naam, de Saarlandstraat. Want Duitsland, Nazi Duitsland wilde het Saarland terug hebben. Mm -hmm. Daarvoor heette die Stresemannstraat, want die was toen net overleden. En daarvoor heette die... Koning dus En ik geloof dat hij tussendoor ook nog een keer Ebert heeft geheten. Ja. Dus dan sta je op een straathoek... en dan, dan zie je als het ware de Duitse geschiedenis in één keer langskomen. Ja. Heeft ook wel iets aan. Maar, maar, maar het heette dus ook al een keer eerder Stresemansstraatse... dus dat gebeurt ook nog. Dat, dat de straat eerst uh, heet, een bepaalde naam krijgt... en dan, dan een tijd niet en dan weer uiteindelijk weer terugkomt bij het begin. Ja, er zijn in, in Berlijn zijn hele malle gevallen. Het gekste geval wat ik ken is een straat die heet dan de Petersstraat. Of Straatse, Peterstraat. Um, maar die hebben ze dan een, naar een andere meneer Peters genoemd. Want er was een Karel Peters en dat bleek uh, een ontdekkingsreiziger, Maar die bleek in Afrika toch wel heel erg veel mensen om te hebben gelegd. Maar die mensen vonden het vervelend in die straat. Want dan moet je een nieuw uh, briefpapier maken. En toen hebben ze een andere Peters gevonden. Een onschuldige Peters. En uh, nu is het, ik zeg maar wat hoor... de Friet-Petersstraat ja, geworden. Ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook nog. Zij, en, en, b -b want we praten nu echt over, over historische zaken... van echt jaren uh, geleden. En, en dan met name natuurlijk ook aan de oorlogstijd. Maar is het recentelijk ook nog gebeurd in Berlijn? Nou ja, er worden in, in, uh, in Berlijn... zijn ze natuurlijk in Oost-Berlijn... vanaf 1990 bezig geweest. En, en daarbij... Uh, er zijn grote discussies geweest. In west Berlijn was recentelijk een enorme hijsaar over een straat... die moest de Rudi Dutsche uh, straat gaan heten... genoemd naar de legendarische uh, studentenleider Rudi Dutsche. Een pikant detail daarbij was, en dat maakte het ook zo'n leuk uh, geval... was dat hij dan zou kruisen met de Axel Springerstraat. De baas van Bild. En dat was de baas van de bild toen. En uh, heel veel linkse Duitsers uh, zijn van mening... dat de, de moordaanslag op Rudi Dutsche. Die uiteindelijk ook aan is overleden. Uh, de schuld was van die beeldzaak. Ja, ja, ja, ja, ja, en dan ja. zijn er ook weer mensen die zeggen, oh, dan moet je juist van die straathoek, uh, een, een studenten van mij heeft daar een mooi werkstuk over gemaakt, dan moet je juist die straathoek dan weer de, de hoek van de verzoening noemen en ja. zo. Dus um, ja, het, nee, want, want dat is in, in Rusland trouwens, zijn hele steden anders gaan heten, hè, omdat uh, nou ja, Leningrad bijvoorbeeld, Sint-Petersburg, uh, ja, dat, nou, dat gebeurt daar dus gewoon. Ook. Stalingrad, ja. niet te vergeten. Uh, dat is, in, uh, dat is in, in Duitsland ook gebeurd in, uh, met Stalin. Er was een, een, een nieuwe stad, een fabriekstad, uh, die heette Stalinstad. En Die werd ergens eind jaren 50 werd die terug, uh, of die, niet terug benoemd, maar die kreeg een nieuwe naam en die heet nu Eisenhüttenstad, Maar dat is ook wel saai, want dat heet dan Hoogovenstad. En in het zuiden had je Karl Marxstad. Ja. Die, dat heette vroeger gewoon Chemnitz en zo heet het tegenwoordig ook weer. Ja. En dan zie je ook nog wel eens mensen met een t-shirt met op Karel Chemnitz of dat soort grapjes. Ja. Dat, uh... ook, ook in Nederland zijn straatnamen wel eens hernoemd. Aan de telefoon is Anne-Griet uh, Wietsma, documentaire maker, en ook lid van de Amsterdamse straatnamencommissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er eigenlijk in Amsterdam een Prins Bernardstraatplein of iets dergelijks? Ja, we hebben een Prins Bernardplein. Hè? Ah, kijk aan. En, uh, maar goed, uh, net als mijn vorige spreker verwacht ik niet dat dat uh, echt ongenoemd zal worden. Nee. Het gebeurt wel eens in Amsterdam. Wat is het bekendste voorbeeld? Het bekendste voorbeeld is de Stalinlaan. Die is uh, na de Tweede Wereldoorlog bij Roosevelt, uh, Roosevelt, Churchill en Stalin als de grote bevrijders gezien. En is er in Amsterdam een, uh, een laan. De Amsterdam laan, is toen omgedoopt tot Stalinlaan. Um, maar in 1956 is dat alweer uh, veranderd die naam in Vrijheidslaan. Omdat toen inmiddels wel bekend ja. was dat Stalin toch niet iemand was waar je je straat naar moest vernoemen. Right. En, en Amsterdam heeft daar ook wel van geleerd in de loop der jaren toen? Ja, Amsterdam heeft daarvan geleerd dat ze eigenlijk sindsdien standaard in de uh, verordeningen hebben staan... dat mensen pas vernoemd mogen worden, straatnaam mogen krijgen na hun overlijden. Ja, uh, de, want het, het levert natuurlijk een hoop problemen op. Je zit met je bedrijf aan die straat en ineens heet die straat anders moet je ineens al je briefpapier en zo veranderen. Dus dat is ook vervelend natuurlijk. Ja, het is voor bewoners vervelend. Kijk, als er één of twee mensen aan de straat wonen is het nog tot daar en toe. Maar voor veel bewoners is het natuurlijk sowieso vervelend. En voor bedrijven is het uh, ook een grote onkostenpost die ja. de gemeente dan ja. uh, op zich moet nemen. Dus N dat wordt ook bij voorkeur niet gedaan. Nou hebben we van de week gezien hè, na het overlijden van Koen Molijn, dat Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, onmiddellijk zei van nou we gaan een straat of een plein naar Moelijn vernoemen. Ja. Kan die dat zomaar zeggen, zo'n burgemeester? Ja, nou, dat hangt er een beetje van af. Er komen altijd uit de burgerij zelf komen voorstellen voor straatnamen. Uh, in Amsterdam doen ook de stadsdelen doen dat. En uh, dan heb je een straatnamencommissie die voornamelijk nog een toetsende en adviserende rol heeft. Maar ja, dat zou een burgemeester net zo goed als welke andere. Burger, dan ook maar kunnen opperen. En dan zal het, denk ik, ook in Rotterdam via de geëikte kanalen verder gaan. Ja, het beste, misschien, toch, toch gewoon straten niet naar, naar, naar personen te noemen. Want dan ben je in ieder geval. Ik zeg maar, een paardenbloem, daar kan je weinig van vinden. <laughs> in negatieve nou ja, zin. Ik zeg altijd. Het, het straatnamen in een bepaalde stad, dat is ook het collectieve geheugen van die stad. En dan zijn persoonsnamen zijn natuurlijk mooi om een aantal mensen te eren. Maar zoals wij in Eiburg hebben, oude uh, scheepsbenamingen... of uh, herinneringen aan de, de rietlanden die daar toen waren... en namen daarvoor, dat is natuurlijk ook een deel van het collectieve ja, geheugen. Ja. Meneer Melging, uh, Amsterdamse staddelen die schijnen zich al helemaal warm te lopen... voor de Nelson Mandela-straat. Uh, wie zou wat u betreft een straat mo mogen krijgen? Nou ja, ik, ik ben zelf een groot voorstander van het uh, Gerard en Karel van het Revenplein. En dan liefst ergens, of in de Nieuwbouw natuurlijk... of ergens in het uh, in Betondorp waar ze geboren zijn. Maar het is ook wel relativerend als je denkt wat Gerard Reven ooit zei... van meneer, wie weet nog wie tweede helmer was... Ja, dat is mooi. Goed, nou, we, we zijn iets bijgepraat over de straatnamen. En uh, inderdaad, het Republikeins Genootschap, uh, ik, uh, we, we wachten hun uh, initiatieven wel af, uh, wat er van terecht gaat komen. Willem Melging, historicus aan de Universiteit van Amsterdam. En Anne-Griet Wietsma, lid van de Amsterdamse Straatnamencommissie. Dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Frank van Bergem. ik ben internist en ik hou me bezig met overgewicht en het bestrijden van obesitas. En we staan vol met goede voornemens om van 2011 een mooi, gezond, slank jaar te maken. En u weet het dus, hè? Frank van Bergem is dus dieetgoeroe Dr. Frank. Maar vanochtend deed hij die alias even uh, af, zeg maar. Die legde hij terzijde, want van Bergem hield gewoon spreekuur en dan is hij vooral internist. De eerste patiënt komt om half negen, dus over vijf minuutjes. Uh, de computer staat klaar. En, uh, de meeste mensen zijn wel iets vroeger, dus we gaan zo even in de wachtkamer kijken of er de eerste al is. Ik zeg, we gaan in de wachtkamer kijken. Dat was tot voor kort zo. Tegenwoordig kan ik op het beeldscherm zien aan een vinkje of de patiënt, als hier die, dat plekje of die al gearriveerd is. Dat doet dus de secretaresse die vinkt hem aan. Dan kan ik dus achter mijn uh, bureau zien van of de patiënt in de wachtkamer zit. Nou eens kijken, je bent al wat lange moes aan hier. Ja, dat is alleen dat ik hier ben. En je hebt ook wat, uh, wat astma en hooikort, dus je bent een beetje ja. allergisch, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook uh, laatste allergietest laten doen voor uh, hooiklas vooral. Ja. We hebben dezelfde voornaam, hè? Ja, ja. ja. Omgaan met patiënten is iets wat je denk ik ook een beetje van huis uit moet hebben. Natuurlijk kan je wel wat vaardigheden leren. Die cursussen zijn er ook. In de opleiding wordt dat tegenwoordig ook gedaan. Trouwens, in mijn opleiding, meer dan 30 jaar geleden... heb ik dat nooit geleerd. Maar goed, dat de, in de praktijk leer je natuurlijk ook heel veel. Uh, maar het is natuurlijk makkelijker... als je zelf wat extra verte bent... en gemakkelijk contact kan leggen met patiënten. Want laten we eerlijk zijn... als je elkaar niet ligt, is het heel moeilijk... om een vertrouwensrelatie aan te gaan. Ik zou je zo zeggen waar ik aan denk. Hey, ik wil wat, uh, wat vragen stellen... Uh, dat we een beetje een idee krijgen van uh, wat je klachten zijn. Die allergie speelt wel een belangrijke rol, zo te zien. Hè? Soms is het uh, wat onhandig als mensen uh, wat langer stilstaan... bij het feit dat ik, uh, dat ik ook wel eens op de televisie verschijn... of uh, zoals nu voor de radio. Want ja, zo'n consult, zo'n spreekuur... dat heeft natuurlijk een beperkte tijd. Hè. Over het algemeen moeten we in tien minuten tijd... bij een controlepatiënt... Het, uh, het consult af kunnen ronden dan, je, dan moet ik weten waar, wat is je hulpvraag is. Uh, wat is het probleem? Wat, uh, welk onderzoek hebben we nodig? Uh, als er onderzoek is gedaan, uh, de uitslagen met de patiënt bespreken. Dus ja, dan kan je niet eindeloos uitlopen, uh, want ja, na tien minuten is de volgende weer aan de beurt. Eens even kijken. Ik wou je even onderzoeken. Even naar uh, in de oksels en lizen voelen naar een uh, opgezette linkverklier, in de kaakhoeken. Even hard de longen luisteren, Dat er zo gebeurt in een paar minuutjes werk. Collega's hebben het in het begin, uh, hadden er ook wel wat moeite mee van... ja, uh, en ik zelf ook wel moet ik zeggen hoor... dat uh, nu worden er wel eens wat grapjes gemaakt. Uh, bijvoorbeeld als we met z'n allen aan tafel uh, in, in de lunch, uh, onze lunch hebben... dan wordt er wel eens gezegd, is het Dr Frank Proof? Uh, is het uh, goedgekeurde Dr Frank? Dat soort grapjes worden er wel eens gemaakt. Maar dat, dat wordt ook steeds minder. Het is, het is iedereen heeft het nu wel een beetje, ja, is er wel mee bekend. Nou, algemene indruk. Wat vind ik van je? Nou, je bent een gezonde knul. niet ziet gezondheid. Lekker slank, dat zie ik niet vaak meer. Het uh, hart, geen afwijkingen, longen. Normaal. Ik vond het een hele leuke week. en Zeker als dokter is het natuurlijk toch wel bijzonder dat je zoiets meemaakt. Interviews geven, dat is, ja, daar ben je natuurlijk niet in geschoold. Dat, is, dat, dat kom je niet vaak tegen. Opnames, ik heb mijn ogen uitgekeken bij dat, dat programma Afvallers XXL. Dat is, dat is onbetaalbaar. Mijn droom op het gebied van overgewichten is dat, we, dat ik een bijdrage wil leveren... aan het feit dat mensen weerbaarder worden voor alle verlokkingen... die de hele dag eh, eigenlijk als het ware worden opgedrongen. Als, we, als ik daar hele kleine bijdrage zou kunnen leveren dat mensen dan wat, wat kritischer kijken naar wat je in je snaveletje stopt... zoals ik dat altijd spottend noem... nou dan, dan heb ik een stukje van mijn droom verwerkelijk. Ik denk dat ik wel gelukkig ben. Ja, ja. Het is... Uh, ik ben gezond. Ik heb een boodschap waar ik helemaal achter sta. Dat geeft ook een, een, een soort ja, voldoening. Hè? Je gaat ergens voor... Ik spreek wel eens mensen, waar ben je nou mee bezig in het leven? Ja, dan hebben ze het over een voetbalclub of over een andere hobby. Ik denk, ja, dit overgewicht en obesitas is misschien wel een hobby van mij... maar het, het doet er wel toe. En dat, dat geeft inderdaad voldoening. Goedal, het laatste deel van het radiodagboek van Dr. Frank. Um, gemaakt trouwens deze week door Anne van der Veen. Um, volgende week zult u veel meer van hem horen, want dan komt zijn nieuwe boek ook uit. Dus dan zal hij allerlei andere media opduiken. Maar de reden dat dit uh, vandaag de laatste is, dat heeft maar te maken met morgen. Want dan is er schaatsen vanaf 1 uur en vervalt deel 2 van onze uitzending. Dus dan weet u dat ook alvast. Ik kan dus nu alvast onthullen wie wij volgende week gaan volgen in het radiodagboek. Dat is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks... Volgende week is haar eerste officiële week. Jolande Sap wordt dan de hele week gevolgd door onze verslaggevers van het Radiodagboek Dat volgt is via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zomaar in de stelling stand.nl. De overheid heeft burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Maar nu eerst Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij die brand in Moerdijk zijn geen schadelijke concentraties... giftige stoffen vrijgekomen, zeggen deskundigen. Wel zijn uit de wijde omgeving klachten gekomen... van stank en irritatie aan de ogen en luchtwegen. Inwoners van Dordrecht en omgeving worden opgeroepen... om contact te vermijden met neergeslagen roet... of bijvoorbeeld speeltoestellen en groenten uit de eigen tuin.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 In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn vannacht door de gladheid tiental ongelukken gebeurd. In Drenthe botsten op de A28 bij Hooghalen vijf auto's op elkaar. Daarbij vielen geen gewonden. In Frankrijk is ophef ontstaan over een spionagezaak bij de autobouwer Renault. Gisteren maakte Renault bekend dat het drie topmanagers heeft geschorst... omdat ze mogelijk bedrijfsgeheimen hebben gelekt. Het gaat om informatie over de ontwikkeling van een elektrische auto. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Attentie. Levens op brand in Uwetijn. Zijn de sirenes afgegaan. Nou, ik heb hier en daar een luchtalarm af horen gaan, dus ik denk dat de ramen en deuren wel dicht mogen, ja. We kunnen dus nu eigenlijk alleen maar een eenzijdige waarschuwing uit afgeven, want dat is die reden af laten gaan. Kijk naar de berichtgeving op RTV Rijnmond. Hier ook uh, heeft een, uh, een auto rondgereden met zo'n uh, mobiele telefoon erin. Ja, de site was en, geloof ik even die... Nou, nou ja, de site de site dat is crisis.nl, ja. die raakt dan weer uh, van streek. Ja, terwijl er volop werd getwitterd over de brand bij Chemiepack in Moerdijk en er ook in de media uitgebreid werd over bericht, lieten de officiële kanalen het een beetje afweten. Zowel het landelijke informatienummer als de officiële crisiswebsite waren uurlang onbereikbaar. En op verschillende plaatsen gingen onbedoeld ook sirenes niet af. Heeft de informatievoorziening rondom de brand gisteren gefaald? Of zijn gemeente en rijksoverheid er genoeg in geslaagd? om de weinige informatie die er was zo goed mogelijk naar de mensen te brengen. Ik praat over met Ger Koopmans, die is Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Koopmans. Goedemiddag. Drie keuzes, kort antwoord. Ja of nee? Hier is de eerste. Nederland is klaar voor een grote ramp. Ja. Mijn tuingroenten gaan linea recta naar de vuilnisbak. Nee. RTL heeft de brand beter verslagen dan de NOS. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevolgd allebei. Oké, okay. nou ja, dat kan. Komt u aardig mee weg dan met die laatste? Ja. <laughs> ja. De stelling. De overheid heeft burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. Ik vraag aan luisteraars om daarop te reageren. Bent u daarmee eens of oneens, En smest dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En ook twitteren naar hetstand.nl. En meneer Kom, als de overheid heeft burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. Eens of oneens. Eens, maar er zijn nog wel wat dingen te verbeteren... en er is weer uh, bij elke ramp en bij deze ook weer wat te leren. Ja, ja want uh, bijvoorbeeld de bewoners in, die, in de Drechtsteden... die werden opgeroepen om deuren en ramen te sluiten. Maar in sommige delen van Dordrecht ging die sirene weer niet af. Dat is toch raar? Ja, dat is natuurlijk uh, raar. Ik vind dat uh, zoiets als techniek. En dan heb je het uh, bijvoorbeeld over de website uh, crisis.nl of je hebt het over sirenes, daar moeten uh, mensen op kunnen rekenen. En tegelijkertijd moeten ook uh, de verantwoordelijke burgemeesters... daar ook op kunnen rekenen dat die uh, uh, heel goed uh, werken. Dus dat is absoluut een punt wat uh, onderzoek uh, behoeft... en wat ook uh, verbetering ja. behoeft. Ja, maar u noemt al even die site, crisis.nl, daar werd naar verwezen. Dat was ook een noodnummer, 0800-1351. Maar beide waren een hele tijd niet te bereiken. Waarschijnlijk vanwege de grote belangstelling. Ja, maar dat is uh, inherent natuurlijk aan een ramp... dat er veel belangstelling is voor mensen, zeker uh, van deze omvang. Uh, en uh, die moeten dus op orde zijn. En ik denk dat het goed is dat de burgemeesters... die hebben dat straks ook al gezegd in hun persconferentie... elke ramp en deze, uh, die wordt natuurlijk geëvalueerd. En dit zijn aspecten die uh, meegenomen ja. moeten worden... onderzocht moeten worden en verbeterd moeten worden. Ja, maar ja, het viel me op in die persconferentie... dat ze juist over dit punt, over die, die website en dat noodnummer... niet zo heel veel zeiden, eigenlijk niks. Nou, ze hadden het algemene zin, hebben ze het gehad over de informatievoorziening. Ze hebben uh, laten weten dat er natuurlijk goed geëvalueerd wordt. Dat gebeurt elke keer bij dit soort vormen van uh, rampen en optredens van hulpdiensten. En dat is ook goed. En het is ook goed dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uh, hiernaar kijkt. En uh, een aantal concrete dingen die we nu al weten, nou, die mogen opgepakt worden. Nou, die moeten opgepakt worden. Want dat crisis.nl bijvoorbeeld, dat is in 2005 gelanceerd door de overheid. Uh, om bij rampen dus, uh, ja, één informatiekanaal aan te kunnen bieden aan de, aan de burger. Het zou in Rue 10 miljoen hits kunnen hebben per vijf minuten, uh, begreep ik uit de Volkshand vanochtend. Nou ja, dat, dat ging kennelijk dus gisteren al mis. Ja, en dat is niet goed, natuurlijk, omdat er in, in deze tijd burgers. Uh, in Nederland vol op, uh, ook op internet willen kijken en ook moeten kijken. En uh, als ze daar dan uh, niet uh, gebruik van kunnen maken in de mate zoals zij dat willen. Of dat informatie is niet uh, actueel, wat voor een deel ook aan de orde is ja, geweest. Ja, ja dan, uh, dan is dat een gemiste kans om mensen zo goed als mogelijk via dat kanaal te informeren. Ja, u mag nog terugkomen op wat u zei, op de stelling. intussen. Nee, dat zeg ik oh, niet. Okay. Omdat in algemeen er is natuurlijk ook op veel, veel manier, meer manieren uh, gecommuniceerd. Als je ook kijkt naar de uh, regionale omroepen. Die die ook eh, daarin een formele eh, positie hebben. Nou, daarin is de informatievoorziening eh, goed geweest. Ja. En wat je natuurlijk ook merkt eh, in deze tijd... dat is dat eh, mensen, eh, dat het komt bijvoorbeeld ook door Twitter... Eh, elkaar heel snel gaan informeren... en je daardoor een soort ook van, eh, circuit krijgt van burgers die elkaar informeren. Ja. En dat is ook een reden waarom dat elke dag meer... het voor overheden noodzakelijk is om mensen via de officiële kanalen... en bijvoorbeeld dus ook via Twitter, eh, perfect te informeren. Ja. Oké, okay, natuurlijk houden mensen elkaar op de hoogte. Maar goed, dat zijn geen officiële berichten. Dat is wat iedereen zelf een beetje interpreteert en zo. Daar, ja, dat, daar moet je maar, toch niet van hebben als je informatie nee, wil Nee, da, maar, maar dat bedoel ik ook juist. Daarom, omdat via, uh, bijvoorbeeld via Twitter... er allerlei informaties of uh, verstrekkingen zijn... van burgers onderling... die uh, natuurlijk niet gevalideerd zijn. Die op, uh, ja, dat kan van alles nog wat zijn. En daardoor ontstond er, ontstaat er uh, mogelijkerwijs... een soort van ruis in de informatievoorziening. Ja. Soms kan dat heel goed zijn... Maar daarom is het van groot belang dat de overheden uh, zorgen dat ze hun informatievoorziening perfect op ja. orde hebben. Hoe moeilijk dat dat soms ook uh, kan zijn. De gemeente Moerdijk heeft zelf ook een Twitter-account. We, we hebben nagezocht. Het laatste bericht wat daarop stond was koopzondagen 2011 zijn bekend. Ja, nou, dit, ik, ik denk dat dit een van de leerpunten is. En Twitter is natuurlijk een instrument uh, voor overheden wat, wat nieuw is. En ik denk dat daardoor uh, en bij deze ramp het weer een leermoment is. van Hoe ga je daarmee om? Mm. Hoe betrek je dat in het rampenplan uh, bij de informatievoorziening uh, voor burgers? Want u zei het zelf ook al, op die site bijvoorbeeld uh, van uh, de gemeente Moerdijk. Daar stond dan op een gegeven moment, als je, als je er weer op kon, stond erop van uh, of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dat, uh, dat uh, is nog steeds niet duidelijk. Terwijl een half uur daarvoor de burgemeester al had gezegd uh, dat, dat, uh, dat dat niet zo was. Ja, en, dat, en dan kom je dus in een soort van schijninformatievoorziening uh, terecht... Die je, die je beter kunt informeren als een burgemeester een verklaring afleeft. Op datzelfde moment heb je als communicatieteam van een uh, gemeentebestuur... Of van een veiligheidsregio ervoor te zorgen dat op alle je ten dienste staande middelen... Uh, diezelfde informatie op dezelfde wijze uh, verteld wordt. Ja, en dan was er nog het verhaal van die omroepwagens die op de ene plek wel rondreden en de andere weer uh, niet. We hebben vanochtend even gebeld met uh, Menno van Duin, die is lector crisisbeheersing. Uh, ja, Die was nogal kritisch over die informatievoorziening uh, gisteren, met name dus van de officiële kanalen. Dan gaat het vooral over dat telefoonnummer en die website. En hij zegt, ja, dat is toch eigenlijk onacceptabel, want uh, er zijn volgens hem vele teams op ministeries fulltime met dit soort rampen bezig. Ja, dat is ook zo. Daarom zeg ik, er is veel te leren... en er zijn ook een aantal punten te uh, verbeteren. Tegelijkertijd <coughs> blijft een ramp als deze... waarbij er een aantal veiligheidsregio's betrokken zijn... meerdere burgemeesters, uh, er uh, een uh, autoweg is stilgelegd moeten worden... er een treinverkeer stilgelegd is moeten worden... het uh, uh, verkeer over uh, het water is stilgelegd. Nou, er is natuurlijk in een korte tijd heel erg veel te doen. Daar is een overheid ook voor... En ik denk dat uh, in die zin die informatievoorziening nog beter kan. Maar in mijn mm. ogen, wat ik tot nu toe kan overzien... maar dat moet ook de onderzoeksraad allemaal nog maar goed bekijken... en dan moeten ze zelf ook met elkaar in, uh, uh, evalueren. Ja, denk ik dat je, mm. als je daar nou vanuit een afstand uh, naar kijkt... Uh, kan het uh, in voorzichtige mm. zin de toets der kritiek uh, doorstaan. Ja. Nou ja, die Van Duin is het niet met u eens in ieder geval. Hij zegt van, dit was eigenlijk nog een relatief kleine ramp. Ik bedoel, het zag er natuurlijk allemaal heel erg uit... maar er zijn bijvoorbeeld geen slachtoffers bijgevallen. Stel dat dat wel zo was geweest. Ja, dan, dan was het natuurlijk een, een veel groter verhaal geworden. En, en dan hadden we nog maar eens moeten zien hoe het al was gegaan. Nou, ik zeg ook, ik heb in het begin ook al gezegd... ik vind dat er een aantal zaken zeker te verbeteren zijn... en een aantal technische zaken die horen gewoon op orde te zijn. Dat ben ik dus met de heer Van Duin eens. Een website, crisis.nl, die uh, is neergezet om in algemene zin... bij elke ramp overheden de mogelijkheid te geven... om burgers via internet goed te informeren. Die moet het gewoon doen. Nou. Punt. Nog even, ik, laat u, ik ga nog even een paar dingen voorlezen die op onze site zijn binnengekomen. Van, uh, ja, gewoon van luisteraars, die, uh, die reageren op, op die stelling ook. Hier zegt iemand van uh, heel snel wordt gemeld, geen gevaarlijke stoffen. Hoe kan je dat nou volhouden? Want als een chemisch bedrijf in, in, in, uh, in vlammen opgaat, dat kan toch nooit gezond zijn? Nou, geen gevaarlijke stoffen. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om of dat er gevaar is voor de volksgezondheid. Dat is de mededeling die ertoe doet. En daar worden natuurlijk heel vaak, en daarom is die informatievoorziening op dat gebied ook zo belangrijk. Daar worden heel vaak, ja, ontstaan daar misverstanden. Want je, is dus natuurlijk één ding, is helder als er een uh, chemisch uh, overslagbedrijf, als dat in de fik gaat. Dan zijn er gevaarlijke ja, stoffen. Alleen de dat vraag, je vraag is alleen. De al wat, je, wat je natuurlijk naar boven ziet gaan, dat, dat, dat, is, al, dat is al schadelijk. Dan moet je niet gewoon tegen mensen zeggen. Blijf gewoon binnen nu en om die en die reden. Want dat ze zeggen wel blijf binnen, maar er wordt niet bijgezegd waarom dan precies. Nou, uh, op een gegeven moment zijn er wel informaties uh, over geweest. Maar, nogmaals, uh, een gemeentebestuur of een verantwoordelijke burgemeester... die kan ook niet op elk moment, als het gaat over metingen... die kan niet klik, klik over die informatie beschikken. Daar zit altijd natuurlijk een zekere mate van tijd tussen. En daar speelt natuurlijk ook een rol dat je daar, uh, als je die informatie hebt... je daar met de GGD over moet spreken en daar een weging aan uh, moet geven. Dus uh, zo snel als mogelijk is, is het zijn gegeven van blijf binnen en zet uh, ramen en deuren dicht. En uh, de kwalificatie of dat een gevaar voor de volksgezondheid is... dat is er een, ja, die duurt iets uh, uh, langer. Ja. En over de persconferentie, waar u net uh, ook uh, iets over zei... daar zegt uh, een van onze luisteraars, uh, ja, was eigenlijk niks zeggen. De persconferentie, geen enkele mededeling over de stoffen... die de lucht in zijn gegaan, niet een opgave van de chemicaliën die in het grondwater zijn terechtgekomen. Geen prognose of waarschuwing van gevolgen. Alleen maar gericht op volkomen paniek... Dat kan ik uh, niet goed informeren, omdat iemand anders zegt... Uh, er werd toch vooral, uh, vooral elkaar op de schouder geslagen... van uh, wat hebben we het eigenlijk goed gedaan met z'n allen. Nou, uh, dat no nog niet bekend is... Hoe op welke wijze er stoffen in het grondwater terecht zijn gekomen... dat lijkt me helder. Daar heb je natuurlijk volop onderzoek uh, voor nodig. En dat uh, na een, uh, een heftige 24 uur uh, betrokkenen uh, ook de uitvoerende diensten... want dat waren met name de woorden die de burgemeesters uh, uitspraken... naar alle brandweermensen, naar de mensen van Defensie die betrokken zijn geweest. Dat die waarderend zijn geweest. Nou, ik vind het heel erg goed mm. dat als je uh, de constatering hebt... dat dat, uh, in elk geval voor wat je nu kunt overzien als burgemeester dat het goed verlopen is, dat je dat ook uitspreekt. We moeten geen land worden waarbij je alleen maar tegen elkaar gaat zitten zeuren... als het niet goed gegaan is. Als het goed gegaan is, is het ook prima dat burgemeesters dat melden. Dat ja. is ook onderdeel van een goede communicatie. Laten we nog even kijken, vooruitkijken. Dan want gisteren in uh, Nieuwsuur zat Ben Allen. Dat is ook een, een risicobeheerser. Ja, hoe heet dat? Hoe heet dat eigenlijk? In ieder geval. Die heeft, heeft, heeft zich daarin verdiept. Uh, en die heeft het over alert.nl. Dat is een nieuw systeem waarmee mensen dan geïnformeerd worden... via de mobiele telefoon. Ja. Is dat een oplossing? Want dan, in feite heeft iedereen tegenwoordig zo'n mobiele telefoon. Dus dan, dan heb je de, de grootste gros van de mensen heb je te pakken. Ja, uh, alert.nl en amberalert Alert, dat zijn systemen die langzamerhand uh, uitgerold worden in, uh, in Nederland. En ik denk dat dat ook uh, goed is dat dat uh, gebeurt, omdat dat een manier is om mensen te informeren. Maar ik denk dat in elk communicatieplan van elk gemeentebestuur en van elke overheid... Uh, uh, alle mogelijke manieren van communicatie gewoon op een goede manier uitgewerkt moeten worden. En ik zei het net ook al, uh, Twitter hoort daar uh, vandaag de dag natuurlijk ook bij. Ja, en die Twitter-account van Moedijk had dan misschien een beetje geüpdate moeten worden... Want... Want die koopzondagen, ja, dat geloven nu wel. Als er zo'n grote brand is, dan hoop je dat je daar dan wat over leest. Uh, we gaan kijken wat de luisteraars vinden. U blijft uh, meeluisteren en ik kom zometeen ja. bij u terug. De overheid heeft burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. Dat is onze stelling. Voorlopig eens 67 procent, oneens 33. En er is door 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Mark van Straten. Zeg hem maar. Ik ben het eens met de stelling, alhoewel ik wel denk dat er eens ook gekeken moet worden in hoeverre de lokale omroepen een dienst kunnen aanbieden, aangemeten bij dit soort rampen. Want, woont u in het gebied trouwens of niet? Ik uh, woon zelf uh, in het gebied, ik woon zelf uh, vlakbij uh, Moerdijk. Ik ja. ben ook werkzaam bij de lokale omroep daar. Ja. En wij hebben gemeend om het signaal van Omroep Brabant... ...s avonds om 7 uur, 1 op 1 door te sluizen bij ons te zenden op. Ja. ja, Want dat is, dat is onmiddellijk wat er gebeurt in zo'n geval natuurlijk. Dat die regionale omroepen, dus Brabant in dit geval en RTV Rijnmond... Uh, ...worden een uh, soort rampenzender, hè? Ja, dat klopt. Die hebben ook inderdaad uh, de officiële bestemming bij ons uh, als rampenzender. En uh, wij als omroep, uh, lokale omroep zijn natuurlijk gebonden aan vrijwilligers en hebben niet de capaciteit om daar uh, overdag zeg maar, bovenop te springen. Dat ja. is eigenlijk uh, best wel jammer. Ja. Maar u zegt eigenlijk van eigenlijk zou elke lokale omroep dat onmiddellijk moeten doen, het signaal van de regionale omroep doorzetten. Ja, ik denk dat er een uh, tool zou moeten kunnen zijn, of misschien is het er al, waarbij bijvoorbeeld een omroep Rabant uh, naar een van onze redactiemedewerkers werkt op het, uh, belt op het werk. En uh, die dan op een afstand zou kunnen zeggen van alstublieft uh, het wordt vrijgegeven. Jullie signaal wordt nu automatisch aan doorgezet, ja. ook op, bij onze zender op. Ja. En deden die het goed, die regionale? Ik moet zeggen dat Omroep Brabant, voor zover ik heb kunnen zien, uh, het uh, erg goed deed. Uh, de informatie die ze gaven was echt uh, relevant voor onze regio. Ik heb ook naar uh, RTV Rijnmond gekeken, die op een gegeven moment s'avonds laat uh, gewoon rechtstreeks beelden continu uitzond van de brand. Ja. Alleen daar ging het meer over de wolk die zich uh, daar zo die richting op verplaatst. Ja, ja. Terwijl wij daar niet zo heel veel last van hadden buiten de dorpskerm Moerdijk zelf dan. Ja, ja. dank voor uw belletje. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met die van de kars uit Apeldoorn. Um, ik zit weliswaar op een hele grote afstand in de Apeldoorn, maar uh, ik heb de indruk dat uh, het leek in het begin alsof er uh, goede informatievoorziening was. Maar dat je daar hele grote vraagtekens bij kunt zetten en dat bepaalde diensten in eerste instantie niet goed gewerkt hebben of gedeeltelijk, dat zou in een gebied als Moerdijk echt niet mogen voorkomen. Omdat er zoveel van die bedrijven zijn? Nou ja, het is een van de grootste, gevaarlijkste bedrijven of plekken van Nederland... waar gevaarlijke stoffen zijn en die nog steeds uitbreiden. En mensen die daar wonen moeten toch kunnen uh, rekenen op ze minst... naast dat ze daar wonen en weten dat het kan gebeuren, op goede informatievoorziening. Ja. Ik wist pas om zes uur toen ik het, de televisie aanzette dat er iets aan de hand was. Je zou toch ook moeten kunnen verwachten dat zodra het maar enigszins kan zo'n grote Nederlandse zender ja. in de lucht komt. Ja. Nou en ja, ik goed. wilde nog voor één ding waarschuwen. Er zijn dus zolang ze brand heel veel dingen opgenoemd... die informatie hadden kunnen verstrekken. Als je op al die informaties af uh, probeert uh, gebruik te maken... heb je kans dat niks het goed doet. Ja. Ik denk dat je op zijn minst één hele goede informatie ja. voorzien moet hebben. Nou ja, goed. Dat, dat, oh sorry. Ik, dat dat alert.nl zou natuurlijk zoiets zijn... dat iedereen op die manier in ieder geval op de hoogte komt... van zo'n grote ramp in Nederland. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Advanta Perk. Zeg maar. Goedemiddag. Uh, ik vind dat uh, de stelling absoluut oneven. De stelling. Het was niet goed, de berichtgeving. Omdat uh, men moet zich baseren op feiten en niet op uh, ik sta hier nu voor de brand en kijk eens hoe erg het is. En uh, het is verstrekelijk, zoveel gevaarlijke stof komen. Daar was dus totaal geen zicht op. En als je niet weet waar je het over hebt, kun je weten dat je niets mee doen. Maar u hebt de... De... het nu over de, over de verslaggevers van de omroepen bijvoorbeeld. Precies. Ja. We ja. kregen naar veel meer onrust als dat noodzakelijk is. Ja, maar goed, dat, dat wordt natuurlijk ook. Bedoel, die mensen staan daar die doen verslag van wat ze zien. En die zien een grote roetwolk. Nou ja, bedoel, als je bij een gemiddelde barbecue staat en je ziet roetwolken. dan ga je ook wat verderop staan. omdat je weet dat dat niet echt uh, prettig is. Uh, dus, maar het gaat toch ook om de informatie juist vanuit de instanties. dat je, dat je daar wat mee kan. Zeker als juist. burgers zijn. Hè? Juist, en vanuit de instanties moet je dan proberen een brandweervoorlichter te krijgen. die dan ook zijn mening geeft over dit gebeuren. en niet een politiewoordvoerder. Of iemand op de stroomlijn doen namens het. Uh... Ja. Ik moet wel zeggen dat ik die trouwens ook wel voorbij heb zien komen. Ook, ook gistermiddag al wel. Mensen van brandweer en zo. Maar ja. euh, goed, nou ja, dat is, dat is wel een puntje. Je moet niet gaan speculeren, zegt u ook eigenlijk. Precies. Ja. Dat moet da veel meer onderstel stellen als het noodzakelijk dan is. Dank u wel. Stam.nl goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar. Ja, goedemiddag met uh, mevrouw Meijland Berg op Zoom. Wat mij in deze zaak zo buitengewoon ergert. Uh, en er was weer heel goed te merken aan die meneer uh, Koopmans die u net in de uitzending uh, had. Uh, dat het weer de zoveelste politieke doofpotzaak gaat werken. En dat er maar één ding voor de politiek belangrijk is. Namelijk: geen paniek zaaien. En uh, afgezien van het feit of uh, de informatie al of niet goed was. Ik vond hem dus niet goed. Maar uh, daarbuiten vind ik schandelijk, schandelijk dat er dus gezegd wordt: nu dat het relatief goed afgelopen is... en dat het allemaal wel meevalt. Mm -hmm. eh, terwijl wij allemaal op onze vingers kunnen uittellen... dat dat eh, pas over hele lange tijd eh, eh, vast te stellen is. En ik zou ervoor willen pleiten om bijvoorbeeld... professor Lucas Reinders, die een, een, een, een deskundige ja. op dit gebied is... Ja. om die een heel groot podium te geven. Ik hoorde hem vanmorgen trouwens op de radio... bij de collega's van de KRO. En die ja. zei in eerste instantie ook van... ja, goed, eh, inderdaad, je moet, je moet afwachten wat dit... Eh, op ja. de langere termijn voor, voor ja. gevolgen heeft en dat moet goed onderzocht worden. Maar ja. dat, dat gaan ze natuurlijk ook zeker doen en zeker naar de oorzaak kijkend. Daar wordt Pieter van Vollenhoven op gezet. Ja. Nou reken maar dat hij niet iets in de doofpot laat. Nee nee nee van, nee, nee, nee, maar dat is ook geen politiek, hè? Nee, oké, okay, maar ik bedoel dat hij erbij betrokken is. Dat geeft toch wel vertrouwen, vind ik. Dat geeft inderdaad wel vertrouwen. Dat ze dat, ze dat, niet, uh, dat, ze dat niet gaan verdoezelen Maar, maar uh, nog even, even terugkomen op die verschrikkelijke meneer Koopmans... Eh, die dus uh, deze zaak toch uh, durft te bagatelliseren... door te antwoorden als u vraagt van... wat doet u met uw uh, groenten in de tuin? Hmm. Als u die al heeft. Uh, ja, die eet u rustig op. Hmm. Nou, dat wil ik nog wel eens zien. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Gewoon neervoort. De stank was zelfs tot in Oestgeest te merken. Echt waar? Het was werkelijk waar, het was een, een, een weeënige lucht. Ja. En vanmorgen word ik bevestigd dat dat inderdaad dezelfde lucht was. Maar nu even naar de stelling. De overheid heeft de burgers ja, goed geïnformeerd over de brand dan niet die wordt. Ik wil daar niet over oordelen. Ik wil daar niet uh, kritiek over doen. Maar ik vind wel dat het te sumier was en niet professioneel genoeg. En ik luister naar de NOS en niet naar al die uh, omroepen. Mm -hmm. Dus het moet eigenlijk inderdaad moet een Nederlandse ramp. Uh, zender komen of zoiets. Of ja, weet ik niet precies. Ja. Maar dat het nationaal bekend wordt gemaakt en niet via al die omroepen die je toch niet ontvangen kunt. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Um, ik wou iets zeggen uh, over iets belangrijks. Uh, hoort u mij? Ja, ja, ja? ja, zeker. Uh, wat, waar geen voldoende aandacht aan besteed is. Ik heb uh, na zes uur daarover de nieuwsradio gebeld. Namelijk dat er nooit wordt gezegd... dat mensen hun ventilatiesysteem uit moeten doen. Hmm. Uh, radio dicht en, uh, uh, of naar binnen en de radio uh, ja. uh, aan. Ik, uh, mevrouw, of... ik moet eerlijk zeggen... dat ik ik heb ook zitten kijken en luisteren gisteren... en dat werd toch wel een paar keer gezegd. hoor. Ventilatie ja, nou, ik, uit, ramen dicht. Ik heb de burgemeester zijn... Ik heb de radio 1 gevolgd vanaf dat het aan de hand was. Mm. Meer weet ik natuurlijk niet. En een, een punt is namelijk, en dat denk ik soms... Uh, uh, ik heb later ook gehoord dat het s'avonds wel op het nieuws is gezet. Misschien is dat wel doordat ik naar het nieuws heb uh, gebeld van de ja. televisie. Ja, dat kan Maar het punt is, dat, uh, en dat denk ik soms dat het om die reden is dat ze het niet zeggen. Uh, het is heel belangrijk, want de eerste minuten zijn het belangrijkst om je huis schoon te houden. Maar in niet alle gebouwen kan dat. Ja. En dat is een iets waar ik al jaren mee bezig ben. En mevrouw minister Kramer heeft daar op 19 december 2008... een brief naar de Tweede Kamer gestuurd... dat er in collectieve gebouwen waar een collectief systeem is... waar de bewoners bijvoorbeeld zelf niet bij kunnen... Ja. een calamiteitenschakelaar moet komen. En ik heb ingesproken bij de raad... nadat de verhuurder ja. had gezegd dat hij het niet ging doen... Mevrouw, uw punt is duidelijk. Uw punt is duidelijk. Dank u en wel. En daar moet dus veel aandacht ja. voor komen. En dat moet ook door de politie gezegd worden. Ja. En ook bij de uh, burgemeester. Oké, okay. nee, mevrouw Kramer is al weg. Ik hoop dat ze die brief wel doorgegeven heeft aan haar opvolger. Nee, de brandweer, die weet van die brief, want ja. die is van 2008. Nee, okay. En dat is uh, allemaal geldig Goed zo. nu. Ja. Ik ga het even vragen aan Geer Koopmans, alsof hij die brief kent. Dank u wel ja, voor het bellen, mevrouw. Wel, ja. Meneer Koopmans. Ja, die is uh, geschreven mede naar aanleiding van vragen van oud-collega uh, Antoine, uh, oud Antoinette Vietsch. die zich altijd erg druk heeft gemaakt over uh, collectieve ventilatiesystemen. Ja. Dus die mevrouw die, uh, die weet dat die zaak is, in, is geland in Den Haag. Ja. Dus daar wordt over gesproken. Ja, en het is ook goed dat mensen dit soort punten uh, aanbrengen... want ook diegene die dat had over uh, die lokale omroepen... ja, dat is natuurlijk onderdeel van een, uh, een mogelijke manier van informeren van uh, burgers... die gemeentebesturen moeten betrekken bij hun rampenplannen. Ja. Nog even in de, naar het algemene beeld hè, van die uh, er zijn mensen die zeggen: ja, ik vond het eigenlijk wel prima, maar er zijn toch ook wel mensen die wel wat kritiekpunten hebben, omdat met name die officiële dingen, uh, de site, uh, dat telefoonnummer, uh, nou ja, ook de Twitter-account van, van de gemeente Moerdijk die dus daar uh, informatie op had kunnen zetten, dat dat in ieder geval niet goed gewerkt heeft allemaal. Ja, en dat deel ik. Dat heb ik straks ook al uh, gezegd. Uh, die technische zaken die horen uiteindelijk perfect op orde te zijn. Daar horen burgemeesters ook op te kunnen rekenen. Want crisis.nl is een uh, landelijke uh, site. En ik vond het wel mooi, die mevrouw die uh, uh, kritisch was op mij. Ja, die zei van, uh, die, jullie willen iets in, in een, een doofpot stoppen. Nee, natuurlijk niet. Maar ze nee. zei, want de politiek wil geen paniek zaaien. Ja. Nou, ja, ja, dat, dat is de... natuurlijk wel een ja. kernpunt. Wat ook verantwoordelijken hebben te doen. Namelijk geen... Paniekzaaien. Dat is het slechtste wat verantwoordelijken zouden kunnen doen. Ja. En ik denk dat mevrouw Meiland daar wat van zou kunnen uh, leren. En ik uh, uh, ga mijn groenten inderdaad niet weggooien uit mijn tuin. Los van het feit dat er nou sneeuw over ligt. Want ik woon in uh, Noord-Limburg. Ja, en, en als ik daar ja op zou zeggen, dan ben ik een paniekzaaier. Ja, nee. En uh, dat lijkt me niet maar, de rol die wij moeten vervullen. Nee, maar toch nog even naar die paniek, hè? want kijk, ik snap dat natuurlijk ook wel. Dat als er zoiets gebeurt, dan wil je niet dat, uh, dat, uh, dat, uh, laten we zeggen, dat er een massale volksbeweging uh, op gang komt en zo. Aan de andere kant, uh, uh, mensen die in dat gebied wonen, die willen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Dus er wordt tegen ze gezegd, blijf vooral binnen. Maar er wordt niet bijgezegd, waarom dan niet? Waarom, waarom wordt dat niet gewoon gezegd, precies? Want je had nu ook mensen die dachten van, ja, nou, ik ga toch maar even kijken of het niet... Uh, eh, sensatiezoekers die toch op straat gingen bijvoorbeeld. Ja, de vraag is of je die uh, dan thuis houdt. Uh, als je wel die informatie geeft. Want uh, ik, maar nogmaals, ik heb het straks ook al gezegd, ik haal het nog een keer. Ik denk dat je elke keer zoveel als mogelijk en de juiste feitelijke informatie moet geven. Maar als de brand ontstaat, en op het moment dat je zegt. Uh, nou, raam en deuren dicht als eerste stap. En als tweede stap kun je pas. Uh, Na metingen laten weten... Uh, ...dat er mogelijk wij is... ...van gevaar voor de volksgezondheid, et cetera... ...ja, dat, daar, zitten, uh, daar zit een... ...tijdsfasering tussen... ...en dat kun je niet... Uh, uh, ...aan een overheid... Uh, ...zomaar uh, verwijten... Dat dat, uh, uh, ...dat dat onduidelijk is... Ja. ...soms... Kan het niet anders zijn dat je sommige informatie nog niet hebt als burgemeester? En nogmaals, ze hebben het zelf gezegd... burgemeesters en ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat er naar kijken. Ongetwijfeld zijn er leermomenten en verbeterpunten ja. aan te wijzen. En die moeten dan ook goed opgepakt worden... en ook in andere gemeentes uh, geïmplementeerd worden. Want die mevrouw... Het uh, uit Appeldoorn heeft natuurlijk gelijk... elke gemeente, maar zeker gemeente... waarbij uh, sprake is van gevaarlijke installaties... ja die moeten up-to-date uh, voorbereid zijn... op uh, mogelijke rampsituaties. Het is natuurlijk wel zo, meneer Koopmans... we horen dit heel vaker, dan als er zoiets is gebeurd... Uh, be, iets van een hele andere orde, hoor. maar goed... daar in, in, in, uh, aan het strand, uh, met die strandrellen... Uh, Hoek van Holland was dat, hè? daar, daar werkte de systemen ook niet... en uh, iedereen werkte een beetje langs elkaar heen, blijkt dan achteraf. Uh, nou ja, eigenlijk hier werken de systemen ook weer, uh, weer niet... Zo Zoals het eigenlijk zou moeten. En we moeten daarvan leren, wordt dan steeds gezegd. Maar uh, kennelijk uh, lukt dat dan toch niet om dat gelijk goed voor elkaar te krijgen. Nou wel, er wordt natuurlijk op, op tal van plekken wordt er wel uh, van, van uh, rampen geleerd. Maar tegelijkertijd, uh, kijk, kijk nou zoiets als Twitter. Wat we nou met elkaar bespreken. Nou, een jaar geleden wist nog amper iemand van Twitter af. En we moeten dus nu met elkaar, als overheid, moet je dus continu uh, ook je communicatiebeleid ontwikkelen. En dus ook rekening houden met nieuwe systemen die er ontstaan. Nieuwe manieren waarop dat burgers ook geïnformeerd willen worden. Ja. Want één mevrouw die zei ook... ja, dat moet eigenlijk maar op één manier geïnformeerd worden. Nee, juist niet. Je moet juist ja. alle kanalen die je ter beschikking hebt als overheid... die moet je zo goed als mogelijk op de juiste mij, uh, wijze informeren. En uh, nou ja, ja nogmaals... Ik kan het voorstellen dat de burgemeester van uh, Moerdijk... dat hij niet meteen heeft gedacht aan het Twitter-account. Nee. Uh, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat na deze ramp... die heeft plaatsgevonden, alle gemeentebesturen in Nederland ook het Twitter-account gaan betrekken bij een communicatievoorziening. Want goed. iedereen heeft het daarover. Dank voor uw bijdrage weer aan uh, Stam.nl. Geer Koopmans van het uh, CDA in de Tweede Kamer. De overheid heeft de burgers goed geïnformeerd over de brand in Moerdijk. Eens 67 oneens 33. Die percentages zijn niet veranderd. Wel het aantal stemmers, bijna 1200. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Thijs van der Brink zit in zijn eentje vanmiddag voor Dit is de Dag. Ja, we gaan daar eigenlijk wel over door. We hebben te gast Ronald Brouwers. Hij is adjunct hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Dat was gistermiddag de rampenzender... En zijn collega van Omroep Brabant die daar rampenzender was... heeft ze juist geklaagd dat de overheid te weinig informatie gaf... om die zender goed in de lucht te kunnen nou, houden. dus daar ging het, het, het inderdaad over het ja. afgelopen half uur. Ja, ja, daar gaan we het met Brouwers ook over hebben. Verder is de gast Monique Samenwel. Zij is dochter van een koptische Egyptenaar. Het is koptisch kerstfeest vandaag en ze heeft contact met de familie daar. En uh, Koos Moerhout is even aan de telefoon. Die neemt morgen afscheid als wielrenner. En wij uh, blikken kort met hem terug op zijn carrière en vooruit op morgen. Oh, leuk. Zometeen, dit is de dag dus na twee. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Muren, checkpoints. Right away. And was en altijd die angst om kwijtraken wat beloofd is. Dat is Israël. Voorpost van de westerse beschaving. Your country is the cradle of Western civilization. De grootste overluchtgevangenis.